Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PvdA-fractieleider Kuiken noemt het pijnlijk dat Kamerlid Kadidja Ariep... te weinig steun heeft gevoeld van haar fractie... nadat bekend werd dat er een onderzoek naar haar gedrag als Kamervoorzitter wordt gedaan. Dat schrijft Kuiken in een mail naar alle leden van de partij. Afgelopen woensdag lekte uit dat het bestuur een extern onderzoek laat instellen... naar het optreden van Ariep in haar tijd als Kamervoorzitter. Dat gebeurt vanwege klachten over grensoverschrijdend gedrag... Arief stapte gisteren op als Kamerlid omdat ze onaangenaam verrast was. Het dagelijks bestuur van de Kamer gaat morgen aangifte doen vanwege het lekken. Zeker 92 mensen zijn tot nu toe in Iran omgekomen bij protesten na de dood van een 22-jarige vrouw. Dat meldt een Iraanse mensenrechtenorganisatie vanuit Noorwegen. Het dodental is niet onafhankelijk geverifieerd. Masa Amini overleed drie weken geleden nadat ze was opgepakt door de politie. Dus de vrouw zou haar hoofd niet goed hebben bedekt. Ze werd volgens ooggetuigen na haar arrestatie mishandeld en overleed nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Sindsdien zijn er massale demonstraties in Iran.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 De ploeg kwam in Nijmegen bij NEC niet verder dan 1-1. Voor NEC betekende dat al het zesde gelijkspel op rij. Feyenoord staat nu vierde, drie punten achter de nieuwe koploper AZ. Het weer, vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar een graad of acht. Morgen is het overal droog en vrij zonnig. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 You <laughs> see De 56e editie van Typisch Lammens... Dat gaat dat toch snel? Het is net of ik gisteren zag in, zat in de studio. Heb jij dat ook thuis, dat je de weken zo snel vindt omgaan? Ik heb het wel eens met mensen over en die zeggen allemaal ja. En misschien is het wel zo, misschien draait de aarde wel sneller. En merken we er allemaal dat van, dat het de tijd zo snel gaat. Welkom bij de Grabbelton van Ger. Zo noem ik het maar, vol vrolijke muziek. We openen met The Generals en The Supremes met The Happening. En ook deze show is weer een happening, een ware regen een van de ongetwijfeld beste zangers van ons land... is die kleine grote man Roel van Verzen, Van Velsen. Zijn artiestennaam is simpel Van Velsen. En we maken plaats voor zijn pracht, liedje Jij maakt muziek. Hittip van Ger. Vaak zit ik gevangen, wil ik niet bewegen. Mijn hoofd houdt alles tegen, dan zie ik het niet. Leven Echt tot me te nemen Ik maak problemen Maar jij maakt muziek Waarom loop ik dagen op in gesleten paden herhaal ik de verhalen en mezelf nog het meest met ogen wijd gesloten hoe kon ik het missen het was er het is er altijd geweest ik breek om te bouwen ben zeker dus laat ik me vallen Van Velzen, jij maakt muziek van het ene wonder naar het andere wonder. Een fantastisch wonder, namelijk Stevie Wonder, de Amerikaanse zanger, componist en multi- instrumentalist, mensen. Op twaalf jaar geleefdheid werd hij ontdekt. Uh, deze blinde Redman blues, soul, pop en funkartiest door, door het platenlabel Motown, dat zwarte label, en hij werd geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. En de platenbazen, die bepaalde wat hij zong, maar op een gegeven moment werd hij wat ouder, en toen wilde hij Echt zijn eigen stempel drukken op de muziek. En toen oogste die veel succes met bijvoorbeeld I Just Call To Say I Love You. Meer dan 100 miljoen platen verkocht, Stevie Wonder. Zoals Yes to Me, Yes to Yesterday. Die wonder boven wonder. We zitten tegenwoordig op de Zandvoortse zender ZFM. En daar ben ik blij om en trots om. Want ik heb in al die plaatsen waar we bereikbaar zijn gewoond. In Heemstede, in Uregootlaan, in Aardenhout heb ik gewoond. En ik woon nu in Hoofddorp en daar is ook in de Eter ZFM te beluisteren. Leuk allemaal, ook voor de andere zenders gaan we draaien. De Zandvoortse zanger Yves Berendsen... die is niet meer weg te denken uit de Nederlandse popmuziek. In 2016, meen ik, tekende hij een platencontract bij Dino Music... en zijn single Zin in jou werd meteen een grote hit... In het land met nummers als vakantieliefde als ze danst en lust... is Yves Berends een graag geziene gast op de Nederlandse podia. Een korte terugblik op zijn carrière leert dat... 2016 voor Yves Berends een jaar vol ontwikkeling was. Niet alleen omdat hij zijn eerste platencontract tekende... maar ook ontving de zanger de Buma Talent Award voor Beste Nieuwkomer... wat hem een enorme drive gaf om door te groeien... en hard te werken aan nog beter repertoire en podiumpresentatie. Vandaar deze hit-tip voor mij. Be Yves Berends uit Zandvoort met Voorgoed Voorbij. goed voorbij jij ging zomaar weg, weg van mij misschien om wat ik deed of wat ik overdreven, lieve mensen. Ja, kom maar, braaf, Pepper. Ja, mijn hondje Pepper, mijn weeshondje uit Roemenië, ligt weer aan mijn voeten. En die drukt zo lekker met zijn kop op je. Welke vrouw doet dat? Als je binnenkomt, meteen je bespringen en uh, je besnuffelen. De grote liefde van een hond. Ik zou nooit meer zonder kunnen. We gaan opeens naar Tim Hardin. Wie is dat? Nou, een Amerikaanse volkszaar die vooral in de jaren 60 opviel... door zijn optreden op het befaamde Woodstock Festival. Hij eh, verliet zijn middelbare school toen hij 18 jaar was... en eh, ging naar de marine, maar zijn militaire carrière duurde niet lang. Hij werd ontslagen, ging naar New York... sloot zich aan bij de American Academy of Dramatic Arts... werd hij weggestuurd vanwege zijn spijbelbedrag. Met hem was niets uit te richten. Uit geldnood ging hij toen maar wat zingen. En wat denk je, hij maakte gigantische hits. Onder andere de Evergreen, How Can We Hang On To A Dream...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 What can I do? She's the same way through How it works What will I try? I still don't see why She says what she does How can we hang on to you? How can it really be the way it seems?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 Ja, how can you handle to a dream? Ik droom tegenwoordig zo zwaar. En iedere keer dingen zoals uh, dat je de weg kwijt bent of je huis kwijt bent. En uh, het is allemaal zo reëel, die, die dromen van mij. Heel diep. Ja, naar is dat. Uh, rond McKeown gaan we naartoe. Ik heb hem ontmoet, een hele aardige man. Liep altijd op gimpies. Nu is dat heel normaal, heel erg in. Maar hij was een tijd ver vooruit. Uh, hij is alweer overleden in januari in 2015. Hij was dichter, singer-songwriter, componist en ook acteur. Hij speelde in films en eind jaren 60 en begin jaren 70 was hij het populairst en de best verkochte dichter in Amerika. Hij was hartstikke tegen de oorlog. Ja, wie niet? En hoe actueel is dat lied dan dan weer niet? Soldiers who wanna be heroes. Goud van Ger.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 Who wanna be heroes? Who are practically zero? there are millions who wanna be things. Hou ik zo van, hè? van zo'n één refrein dat zich telkens maar weer herhaalt... en als een oorworm in je gedachten blijft hangen en zweven. Net zoals Op de Dam van Ramseshafi, dat is precies zo qua opbouw. Mensen, Lara Fabian... Dat is een pseudoniem van Lara Crokert. Je schrijft het namelijk met A1. Lara Crokert, een Belgische zangeres. is geboren op Sicilië, waar haar moeder woonde. Vader was een Belg. De eerste vijf jaar van haar leven woonde ze ook op Sicilië. En toen ze acht jaar was, woonde ze in België. En toen kreeg ze voor Sinterklaas een piano. En die veranderde haar hele leven. Haar liefde voor muziek werd aangewakkerd. Ze nam ook zangles. En dankzij haar vader kon ze in de omgeving van Brussel... Kleine optredensgeven participeerde ze in verschillende amateurwedstrijden. In 1986, meen ik, toen won Lara Fabian de wedstrijd Le Trampin de Bruxelles, waardoor ze haar eerste single kon opnemen. En nu gaan we luisteren naar het huiveringwekkend mooie Je T'aime. Son de ce af. Welke quelques éclats de verre op? peut-être nous Welke dans ce silence kant j'ai décidé Dat je tuintje weer groeit, dat de rozenboom bloeit. Dat het klein is, maar toch ongekend. Dat het lente is, en dat jij er weer bent. Dat er hartstocht is. Dat je weet dat het altijd zo blijft. Dat er vrede heerst. In je hart, in je hoofd, in je lijf. De lucht hemelsblauw, dat de blaadjes vol dauw en je bent als een vogel zo vrij. Dat het lente is. En jij bent bij mij. Met de zon in je smoel en een buik vol gevoel ga je zweven. We vieren de machtige grootheid van ons kleine bestaan. Dat er vrienden zijn, en jongens en meisjes en ijs, dat er liedjes zijn, iedereen zingt dezelfde wijs, dat ik jou daar zie staan en dan kijk je me aan en je wordt al een klein beetje grijs, dat het lente is. De zon voor het eerst weer wat schijnt, dat er hartstocht is, dat je voelt hoe de winter verdwijnt, dat iedereen leeft, dat het lijkt of je zweeft als een vlinder die uitvliegt zo vrij, dat het lente is, en jij bent bij mij, het warme stemgeluid van Paul de Leeuw. En dan te bedenken dat hij zo kei en bikkelhard is tegenover al zijn medewerkers. Dat we kunnen zien in een documentaire over zijn leven. Hij scheldt ze voor rot. En uh, op de buis is hij dan de gekke clown. Ja, dat zijn die twee kranten. Rudy Carell was ook zo hard. Dat was ook wel eens bij uh, Benno bij de opnames van zijn ja. televisieshows. Die kon gewoon cameramensen slaan en weet ik het. En uh, het zijn er wel meer. Uh, die man van... Uh, de wereld draait door, weet je het niet? Van ja, een nieuwkerk. Ja, nieuwkerk. Thijs van Nieuwkerk is ook zo hard naar zijn medewerkers toe. Ontslaat de ene naar de andere. Ja, de showbusiness is niet alleen maar glitter en glamour, mensen. De achterkant is hard. En die heb ik gekend. Want ik heb jaren, zo niet veertig jaar, voor de robbelpers gewerkt. onder andere voor het privé. We gaan naar Demis Roesels, aardige man heb ik ook ontmoet natuurlijk. Met die buik en die grote jurken die hij aan had. Een Griek, geboren in Egypte. Maar zijn ouders raakten alles kwijt in uh, Griekenland en weken na uit naar Egypte. Hij heeft in een heleboel groepen gespeeld. De Idols, We Five, De Minis en wat iets meer zei. Maar op een gegeven moment kwam hij terecht in Effort Down Child en daar viel zijn stemgeluid zo op dat hij solo ging in 1971 met prachtige nummers. Zoals het bloedmooie Forever and Ever. MUZIEK Deze vibratie in die stem van Efford Charles Childs... en deze geweldige Demis Roesos, een heel vriendelijke aardse man... met een gevoel voor humor, onbedaardelijk mee gelachen... We gaan naar Toon Hermans en een heel bijzonder liedje. Zijn vrouw en grote liefde Rietje was pas overleden toen hij dit liedje opnam. En tegen het publiek zei hij toen niet voor de eerste keer zong. En dat gaan we zo meteen live beluisteren. Mensen, dit keer heb ik dit lied niet alleen geschreven. En hij wees naar boven. Vol ontroering zong toen de grote meester van de lach. Altijd zal ik van je houden. Zal ik van je houden? Altijd blijven we een paar. Altijd zal ik van je houden. Al word ik 124 jaar. Liefde heeft met tijd geen moer te maken. Niets.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 Wat eindeloos leek te duren. Even weg van de grote meester van de lach. We gaan het hebben over Robert van Hemert. Geboren 1993, in 1993. Leiden in hart en nieren een zanger. Al van kleins af aan zingt Robert. En hij weet dat hij, dit is wat hij het allerliefst wil doen. Hij zegt als ik zie dat de mensen genieten van de muziek die ik zing. Dan geniet ik daar zo enorm van. Er is geen gevoel dat dat kan overtreffen. Dat is nogal een uit... Uh, Drukking, wat een, een, een, een opmerking. Zijn talent is de afgelopen tijd niet onopgemerkt gebleven... bij collega's in de muziekindustrie en televisiekijkend Nederland. Zo was Robert te zien in de SBS6-talentenjacht... de Hollandse Nieuwe, waarin René Vroge, Samantha Steenwijk... en Danny de Munk onder leiding van Jeroen van der Boom op zoek... gingen naar de nieuwe volkszanger van Nederland. Robert wist jury en de kijker in de auditieronde al meteen te raken... met zijn vertolking van thuiskomen past de tranen van Tino Martin. En uh, hij had zelf ook tranen, want zijn ouders waren allebei vlak na elkaar overleden. Robert van Hemert en Als ik huil. Hit tip van Ger. Leeders Hell, hell, Leidse schilder, die zingende Leidse schilder Robert van Hemert. Geen familie van Hans van Hemert overigens. Wel familie van die zanger van... Uh, ik uh, verdrink in de... Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemon, hoe heet die oh, ook alweer? Ja, ja, ja, ik weet wie ik bedoel. Je weet wie ik bedoel, ik kom even niet op zijn naam. Duf. Ik heb wel een heleboel koffie al op mensen, jij thuis ook. Ik ben een koffieluit en uh, ik kreeg zojuist hier een zoveelste kopje cappuccino. Lekker. We gaan naar de mama's en de papa's. Hè. Heerlijk zijn die met die uh, mooie mama cash. Nou ja, mooie. Ze was nogal dik en een tentjurken, maar ze had zo'n prachtige stem. hier krijgen we zo'n heerlijk rustig nummertje van die beachboy-achtige groep. Net als de birds. Ze dus behoorden namelijk tot de Britse invasie, zo heette dat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 Me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can leave our world de papa's naar de beach Boys is dus een heel klein sprongetje. Dezelfde soort muziek opgewekt en vrolijk. En uh, ik weet wel dat, uh, ergens las ik dat uh, ze God Only Knows wilden opnemen. Het mooiste liedje wat eigenlijk ooit in de popgeschiedenis is gemaakt. En dat de platenmaatschappij dat weigerde in eerste instantie. zei Je moet niet God in de naam nemen, dat is vloeken. Dat is om ellende vragen, dat verkoopt niet. En toch hebben ze doorgezet en het werd hun allergrootste hit The Beach Boys uit 1961 met God Only Knows. Goud van Ger.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 Lieve mensen, mijn lieve vriend Ramse Sjaffi is alweer een tijdje overleden. 1 december was het 2009. Wat vliegt die tijd? was een geweldige liedjeszanger en acteur natuurlijk. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie ging hij in de jaren 60 een furoren maken. Hanger met liedjes als Sammy. We zullen doorgaan. Pastorale, laat me, zingvecht, Huilbit. lachwerk en bewonder. En. Uh,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 kom vanzelf weer voor elkaar. Laat, laat, laat me mijn eigen handen gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verlang.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 een keertje sterven daar kom ik echt niet onderuit ik laat mijn liedjes dan nou maar zwerven en verder zoek je de uit, Voorlopig blijf ik nog jou zijn jouw zwarte schaap jouw trouwe fijn ik blijf er lang en liefst nog langer Laat me blijven wie ik ben De van deze 56e editie van Typisch Lammens. Ramse Shafi, mijn lieve vriend met wievel... die ik zoveel avonturen beleefd heb in de hoofdstad van Nederland. <laughs> Mensen, we gaan eruit. Ik zou zeggen, kijk eens op mijn Facebookpagina... Ger Lammens, G-E-R, en dan Lammens is L-A-M-M-E-N van Nico S... En zet er iets leuks op. Dan spreken we elkaar. Wat mij betreft, het is weer omgevlogen. Ik zei het begin al dat de week zo snel ging. Maar een uur gaat ook sneller. Maar... <lacht> Wat mij betreft, tot volgende week. Dag.